Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. GroenLinks had de politietrainingsmissie in Kunduz niet moeten steunen. Dat zei Tovek Dibi vannacht bij BNN op Radio 1. De steun van GroenLinks was in 2011 nodig voor een kamermeerderheid. De fractie stond volgens Dibi onder zware druk om in te stemmen met de missie. Alleen Ineke van Gent ging niet akkoord. Eén tegenstem was acceptabel, zei Dibi, maar volgens hem waren er meer fractieleden die tegen wilden stemmen. Minister Rosenthal heeft de aanslag vrijdag in Haula in Syrië scherp veroordeeld. Alle aandacht moet zich nu volgens Rosenthal richten op de zoektocht naar de daders. Hij wil dat de VN-waarnemers in Syrië onmiddellijk toegang krijgen tot Haula. Daar openden regeringsmilitairen vrijdag het vuur op Syriërs die wilden betogen. en vielen ruim 90 doden onder wie veel kinderen. De twee rebellengroepen die het noorden van Mali in hun macht hebben... bundelen de krachten. De Toubarek-rebellen fuseren met de organisatie Verdedigers van de Islam. Die laatste wilde in heel Mali de sharia invoeren... maar neemt nu genoegen met een zelfstandige islamitische staat in het noorden. Sinds de staatsgreep van het leger begin maart... hebben de strijders het noorden in hun macht. Uit een vleesverwerkingsbedrijf in het noorden van Chili... worden een half miljoen varkens geëvacueerd... De dieren zijn sterk verwaarloosd. Veel varkens zijn de afgelopen maanden doodgegaan door slechte hygiëne en een gebrek aan voedsel. Omwonenden klagen over stanken, ratten en bacteriën. De regering van Chili zegt dat er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van vergunningen aan het bedrijf. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Zweden. Zangeres Lorraine kreeg in Azerbeidzjan de meeste stemmen voor haar liedje Euphoria. Lorraine, een Zweedse van Marokkaanse afkomst, was vooraf al favoriet. Ze kreeg ook de twaalf punten van Nederland. Na de finale werd bekend dat John Franca donderdag 15 is geworden. Daar deden in die voorronde 18 landen mee. Het weer zonnig en droog, het wordt tussen de 18 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Goedemorgen, het is ruim twee minuten over zes. Leuk dat je luistert naar alweer het laatste uur van 4-7. Hoe groot is de kater van VVD-corrivé Frits Hoefnagel? Hij zit in Baku en was gisteravond live bij de finale van het Eurovisie Songfestival. Wat vond hij er eigenlijk van? Daar gaan we het zo, zo meteen even met hem over hebben. Huidspecialist Mitya Zilverberg legt University Feut René uit... hoe ze haar blanke huidje het best tegen de zon kan beschermen... En de andere feuten, Wieke en Nathalie, die waren gisteren op het festival Amsterdam Open Air. Dat en meer allemaal dit uur in 4-7. En zometeen bellen we ook nog even met onze vaste Ferdinand over ja, de treurige nederlaag van het Nederlands elftal gisteren tegen Bulgarije. Dat zometeen, nu eerst Rooney. En did your heart go missing? Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, een hele goede morgen. Goedemorgen Lizzie met Ferdinand Osnbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 27 mei 2012, een week die achter ons ligt. De week waar Willem II weer terug is op het hoogste niveau in het betaalde voetbal. De week waar de FC Groningen Robert Maaskant binnenhoudt als coach voor het nieuwe seizoen. Het was de week waar Arjan Robben Robbe even terugkeerde op de plek waar het dik een week geleden totaal misging met zijn Bayern München. Maar deze ploeg won met 3-2 van Nederland. Het was de week van het debat tussen Jolanta Sap en Tauwik Dibi. Dit allemaal rond het leiderschap van of binnen GroenLinks. De week... Waar Nederland voor de zoveelste maal de finale van het Europees Songfestival niet haalde. En het was de week waar Bert van Marwijk zijn selectie nog iets uitdunde op weg naar het EK. En Bert, enkele uren geleden Lissy verloor van Bulgarije met 1-2. We gaan over tot de orde van de dag. Ja, de orde van de dag. 1-2 van Bulgarije verliezen. Ja, we hebben het met z'n allen gezien Lissy. Heel kort hoor. Het was een wedstrijd op laag tempo. Het was een matige wedstrijd. Ja, moeten we uh, gaan praten over een slechte generale? Neem nou die tweede goal vanaf rechts. Mm -hmm. Bert was na die wedstrijd woedend. Heel woedend. Hij was geïrriteerd. Van Persie was geïrriteerd. Van Bommel was geïrriteerd. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Heitinga gaat tot. De fout in de wedstrijd zei het ook na die wedstrijd. Dit is verboden op het veld. Ja. Hij geeft een breedte paas met iemand ertussen die bal wat onderschept. Ja, we zitten in feite in de laatste minuut en dan is het, ja, het pleit beslecht Maar weet je wat het is? Uh, ik heb het ook gisteravond tegen mezelf gezegd. Kijk, de tegenstander, en dat is in de laatste wedstrijden gebleken... gaat nu zien waar de zwakste plek van het ja. Nederlands elftal zit. Ja. En Bulgarije is een defensieve ploeg. Uh, van Marwijk zei het ook na die wedstrijd. Uh, bepaalde spelers stonden niet op de plek zoals uh, was afgesproken. Nederland zit nog in de oefenfase, Lizzie. En we vragen ons af of is het experiment gisteravond van Persie Huntelaar geslaagd? Ik weet het niet. Misschien zijn er nee, anderen ik... die dat weten. En, en, en nog wat. Uh, Van Marwijk heeft nog 13 dagen in feite. Is Wesley Sneijder fit? Een vraagteken. In de tweede helft hebben we kunnen zien, het ging niet lekker met Sneijder. V.O.V. Maar goed, Bert uh, zal naar woensdag toe, uh, uh, uh, uh, ja hij zal die ploeg op scherp moeten zetten. Het ja. zijn hele belangrijke dagen. De tijd tikt en hoe zal hij gaan spelen? Uh, uh, wat zal er gebeuren? Kijk, gisteravond was Adelaide er nog niet bij, maar die uh, komt vandaag aan. En is dus gisteravond ook door critici en analisten is er wat gediscussieerd daarover. Hij schijnt die bekerfinale tegen Atletiek Bilbao niet gespeeld te hebben. Dus zegt men, dat zeggen de critici en analisten... ...ja, dan was ik op het vliegtuig gestapt, was gekomen en had tegen Berg gezegd... Ja. ...kijk, hier ben ik, ik ben er klaar voor. Maar dat is niet gebeurd, dat is allemaal achteraf. Eén ding is zeker, uh, we, gaan, we zitten in de slotfase en de, uh, de vraag reist ook. En uh, gisteravond van, had hij Ariane Robbe vanaf het begin niet moeten zetten... Nou ja, ik weet het niet, Ferdinand. Er zijn in ieder geval wat als, wat als, wat als, maar Klap. over het algemeen... een verloren oefenwedstrijd tegen Bayern München... een verloren oefenwedstrijd tegen Bulgarije. Ja, ik, ik word een beetje bang voor dat EK, eerlijk gezegd. Weet je, als we iets verder teruggaan, de laatste zeven wedstrijden... ja, is er vier keer verloren, twee ja. keer gelijk. En, en slecht, ik denk, één keer gewonnen. Maar weet je, het, wat, als we kijken naar het, het, het, het Jargon, en dan kom je dus uit op... Op een toernooi lesie kan mm -hmm. alles, en dat leert de geschiedenis, kan alles in één keer omslaan. Want, ja. want, kijken we naar uh, de, de, de concurrentie. Uh, Portugal speelt gisteravond gelijk, oké, okay, het, is, het is een oefenwedstrijd. Brazilië wint hier op het Europese bodem mm -hmm. met 3-1 van, van, van Denemarken. En de Oosterburen, die gaan eronderuit tegen Zwitserland. met Ja, vijf, he, dat drie... is ook wel weer bijzonder. Ja, en ja. dat na 56 en, en jaar, eh, ja, in de 50e ja. jaren was het... Was het voor het laatste, maar Lissie, kort samengevat hoor. Uh, De, je alles... kunt er eigenlijk geen pijl op trekken wat nee. er gaat gebeuren nee, in uh, nee, Oekraïne nee, en Polen nee, zometeen, nee. hè? Alleen wat ik zei, we hebben gisteravond kunnen zien: die drie uh, heren waren bijzonder, of, of ja. heel erg geïrriteerd. Maar goed, nou, wellicht we gaan... kunnen ze dat in iets positiefs omzetten, hè? Zeker, Dat zou zeker, wel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Want kijk, woensdag dan komt uh, Slowakije op bezoek... en dan ga je dan in de, ja, de uitzwaaiwedstrijd uh, de komende uh, zaterdag. Maar goed, we hopen het, uh, op het allerbeste. Ja. En we zien wel hoe de uh, zaak zich verder zal ontwikkelen, yo. Ja, maar Ferdinand, ik wilde jou toch even, jouw hulp nog even inschakelen... want ja, ik moet mijn toto nog invullen... Op, uh, wie, op wie moet ik mijn geld zetten, zeg Je hebt het over de, de, de pool. Ja, uh, gewoon de, de werkpool. EK-pool. Ja, precies. Uh, ik, het is heel moeilijk dit keer. En waarom zeg ik het? Het is heel moeilijk. Kijk, voor mij zijn er drie favorieten. Er zijn altijd ook outside, mm -hmm. uh, outsiders. De favoriet, dat weten we, ja, Spanje. En dan komen we op de Oosterburen Duitsland. Ja, die hebben en, echt een goed team, hoor. En, ook al hebben ze verloren juist, gisteren. Ja, al hebben ze verloren. Ja. Totaal niet. Ja. Eén ding goed in de gaten houden. Nederland of Bert van Marwijk heeft een behoorlijk arsenaal aan spelers. Er zijn wat jongens afgevallen, mm. want daar is er ook behoorlijk kritiek over geweest. Maar het is heel moeilijk dit keer. Ja, uh, Moet je goed luisteren. Ik, er zijn drie favorieten uit. Eén van die drie zal er weer naar komen. Maar we Nederland, hoog inschatten Nederland, heeft een goed team. Nederland heeft goede spelers. En nogmaals, een toernooi is een toernooi. En op een toernooi kan alles omslaan. en wie wordt de topscorer nog even? Nou, ja, dan kom je weer op het punt van, van Persie Hundelaar ja. Van wie gaat spelen? Die twee kunnen met elkaar spelen. Maar ja, ik heb ook die, die uh, discussie gevoerd. Als je mij vraagt, ik ben heel eerlijk erin, want het kan misschien heel hard klinken... Maar ik had Wesley gewoon gisteravond op de bank gelaten en dan heel anders gespeeld. Maar wie, wie, ben, ik? wie ja, ben ik? Jij bent weer een van die 17 miljoen bondscoaches bon hè, ja, Ferdinand. Juist. Ja. Maar, en kijk, en dat, ja, en dat wordt me dan misschien niet in dank afgenomen, maar dat zijn keiharde feiten. Ja. En voor Bert, voor Bert worden het heel, heel vervelende dagen. En Lissie, heel veel succes met het invullen van de auto. Ja, dankjewel Ferdinand. Oké, okay, bedankt dat ik er weer mag zijn voor jullie. Een hele mooie zondag Het wordt fantastisch weer en tot de volgende week. Dag. Ja. Zonnebrillen, slippers, blote benen en ijsjes, dat was het straatbeeld de afgelopen week. Weg met die grauwe dagen en welkom zomer. René van BNN University houdt van de zomer en in speciaal van de zon. Ja, wie niet. Maar ze weet alleen niet precies hoe ze ermee om moet gaan. En om haar huid niet helemaal te vernachelen spreekt ze met Mietja Zilverberg, huidspecialist van All About Beauty. Dag Mitja, afgelopen week scheen eindelijk weer de zon en ik heb een paar dagen echt volle bak in de zon gezeten. Ik heb niet ingesmeerd, want dan word ik niet bruin, toch? Dat klopt wel een klein beetje natuurlijk, maar je moet bedenken dat het, het bruin worden is eigenlijk een natuurlijk beschermingsmechanisme van onze huid. Dus om het te beschermen tegen uv-stralen gaat de huid pigment aanmaken en dan, uh, dan worden we mooi bruin, alleen die kan ook de huid beschadigen. En als je zonnebrandcrème gebruikt, dan word je even goed wel bruin. Het duurt alleen wat langer en het gaat wat geleidelijker. Maar we hebben dan geen risico op schade van de huid. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik die dagen wel een beetje ben verbrand. Maar dat vind ik niet zo erg, want dan word ik de volgende keer sneller bruin, toch? Dat is wel fijn, maar ja, die verbranding is natuurlijk nou net de beschadiging waar we het over hadden. Dus als je die UV-stralen hebt en die kunnen die schade aan die huidcel, zeg eigenlijk het DNA van de huidcel, beschadigen. En het kan zo erg zijn dat die DNA van je huidcel uiteindelijk kan afsterven. En dat kan natuurlijk verschillende gevolgen hebben. Het kan namelijk ook zo zijn dat die huidcellen zich daarna ongeremd en ongecontroleerd gaan gedragen. En zo kan er zelfs huidkanker ontstaan. En dat is natuurlijk wat we helemaal niet willen. Oké, okay, oké, okay, ik moet smeren. Maar ik ben een student en ik heb niet zoveel geld. En zonnebrand is mega duur. Soms wel 30 of 40 euro. Kan het ook zo zijn dat ik één keer zonnebrand koop en dan gewoon een paar jaar mee doe? Er staat een houdbaarheidsdatum op, na die houdbaarheidsdatum, dan neemt eigenlijk de kracht van je factor neemt af. Je moet ook bedenken dat, het, dat je ook niet maar heel eventjes kan smeren. Hè? Je moet in feite iedere twee uur een crème aanbrengen. want ook na het smeren neemt al die kracht van die factor af. Je moet natuurlijk altijd goed kijken naar je, naar je huidtype, je fototype noemen we dat. Iemand die fototype 2 heeft, die mag in de middag zo'n 20 minuutjes in de zon komen. Daarna gaat hij pas verbranden. Als hij een factor 12 zou aanbrengen, dan kan hij wel opeens 12 keer meer in de zon komen. Dus dan kan hij al 4 uur in de zon gaan zitten, zonder verbranding. En je kan natuurlijk ook gewoon, als het allemaal wat te duur is, een petje opzetten en een t-shirt aantrekken. Ik heb wel eens foto's gezien van mensen die echt mega zijn bruin zijn, maar ook mega veel rimpels hebben. Hoe kan ik dat voorkomen? Want ik wil echt wel bruin worden, maar ik hoef er nou niet uit te zien als een 50-jarige. Het is ook zo dat die UV-stralen, die breken ook het collageen en de elastine vezels af. En die geven ons nou die soepelheid en die veerkracht in die huid. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken als we een elastiekje in de zon leggen en we kijken daarna een paar uur na, dan is dat elastiekje natuurlijk niets meer waard. Dus we willen onze huid graag. Jong houden, dus goed verzorgen. En anders ja, dan verouderen we buiten nog eens aan te uh, geven natuurlijk dat het huidkanker ook altijd op de loer ligt. Dus daarom is onze boodschap ook altijd smeren en beschermen. Ja, en wil je de tips van huidspecialist Mitja nog een keer terugluisteren? Hou de site van bnnuniversity.nl in de gaten, want daar zetten we zometeen die reportage op. Trending op Twitter op dit moment. Hashtag Eurovision, hashtag Zweden en hashtag Loreen. Want Loreen uit Zweden, die won gisteravond het Eurovisie Songfestival met dit liedje. Ja. VVD-corrive Frits Hoefnagel die was erbij gisteravond in Baku. Frits, goeiemorgen. Goedemorgen. Is het heel vroeg voor je? Het Na is uh, nou, bijna kwart over negen hier. <laughs> en, uh, ja, dat is best vroeg voor een dag als vandaag. <laughs> Hoe laat was het gisteravond? Uh, gisteravond was het uh, nou, rond zeven. <laughs> och, och. Heden, heden, nou ja, Zweden heeft dus gewonnen met het liedje dat, uh, Euphoria. Dat lieten we net even een stukje van horen. Terechte winnaar, ja. volgens jou? Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, het is um, uitgelopen op een uh, wedstrijd die eigenlijk uh, was voorzien. Namelijk Zweden tegen Rusland. Rusland had uh, zes omaatjes ingestuurd. Een ja. beetje uh, baboeska's. Uh, die, en die zongen uh, best wel vals ook, hè? Met een act. Uh, een enorm origineel... Uh, en daardoor ook wel grappig, want nog nooit eerder in de geschiedenis van het Urologische Songfestival had een land het lef gehad om zes oma's naar het Songfestival uh, uh, te sturen. Uh, maar als je dat nu wel wat vaker uh, uh, hoorde, dan ging het toch op een gegeven moment van ja. Het is wel heel origineel en de act is wel grappig. Maar moet zoiets naar nou, het Urologische Songfestival winnen. Uh, overigens, omdat mijn verwachting was tot gisteravond, uh, dat ze dat wel uh, zouden doen. omdat er toch veel mensen zijn die op het moment dat ze uh, op het songfestival kijken, zich pas voor het eerst dan uh, verdiepen in uh, al die uh, nummers van al die uh, uh, landen. Mm -hmm. Wat ik er mooi aan vind, Zweden heeft gewonnen, en dat wil zeggen de muziek heeft het gewonnen van de act. Nou ja, dat is gewoon songfestival. Dat is toch wel een mooie zaak. Ja, want ik hoorde, ik hoorde mensen op Twitter ook zeggen... dat ze het niveau van die finale over het algemeen erg hoog vonden. Ja, er zaten hele mooie uh, nummers uh, tussen. Um, uh, niet alleen uh, uh, Zweden, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, Servië, uh, Albanië... Mm -hmm. is ook hoog uh, geëindigd. Uh, overigens zijn er ook landen die helemaal niet zo hoog uh, geëindigd zijn... die toch ook wel mooie nummers hadden, hoor. Italië... Uh, touwen, ja, Italië was die Amy Winehouse look -alike, toch? Sorry? Die Italië, dat was die Amy Winehouse look -alike, toch? Ja, ja. ja. <laughs> We hadden het uh, wel wat van weg, hè. Van Zweden gezegd het echt, uh, een beetje een uh, Kate Bush met een uh, Lady Gaga stem. Ja, <laughs> uh, uh, uh, ja je, kan, je kan bij al die landen natuurlijk op een gegeven moment dan een beetje uh, vergelijkingen gaan maken met andere... Uh, uh, uh, uh, artiesten. Um, maar het was zeker een hoog niveau, het was ja. een hele goede editie, de 57e uh, editie van het Deelweer so festival. Ja. Ja, jij zat dus in die zaal en ik vroeg me af, is dat eigenlijk een beetje leuk, hè? ik zie altijd alleen maar op televisie mensen met een beetje vlaggetjes zwaaien, het, het ziet er niet per se uit als een groot gezellig dansfeest. Hoe is die, ja, hoe is die het sfeer? Is niet, uh, het is niet een, dans, een dansfeest of, of een dansfeest, maar het is wel een hele grote sfeer. Je hebt dus 26 nummers. Mm -hmm. uh, uh, 20 daarvan heb je al eerder gehoord, namelijk bij de halve finale. In, elke, in de twee halve finales staan er steeds uh, twee, uh, tien landen door, dus dat zijn er 20. Dan heb je de grote vijf. De grote vijf, dat is Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië uh, en uh, Duitsland. Uh, dat heet de grote vijf omdat dat ook de grote... ...betalers zijn van de EBU, de European Broadcasting mm -hmm. uh, Union. Nou ja, en dat doe je ook thuisland. Dus dat is, uh, was in dit geval als een beetje handig. Uh, nou ja, zozaal zitten vol honderd mensen uit alle hoeken uh, en, en windrichtingen uh, van Europa. Namelijk van alle die landen die deelnemen. Uiteraard veel mensen vanuit het uh, thuisland. Nou, in ons geval, we hadden de Duitsers voor ons zitten. We hadden mensen uit Malta achter ons van de dag, achter mensen uit uh, uh, toetalien. Nou, dat geeft wel een hele grappige uh, sfeer. En je kijkt ook een beetje uh, naar hoe doet uh, de een tenminste als je nog meedoet. Wij nou, geven natuurlijk niet meer mee. <laughs> maar de, uh, en, ja, en het is een competitie. Nee. En als dan een land uh, wint uh, met overmacht, zoals Zweden... want uh, ze hadden uh, uiteindelijk heel veel punten verschil... Dan geeft het toch aan dat ondanks al die verschillen die er zijn in Europa... ...ondanks al die muzieksmaken die er zijn... ...want heel vaak wordt er uh, gezegd... ...ja, het is zo'n vriendspolitiek wat de buren ja. geven daar ja, ja, ja. uh, de punten... <laughs> ...nou ja, dan klopt het wel... ...maar vaak zijn de buren ook degene die het meest op je lijken... ...en zijn er dus ook degene die het meest gelijk zijn in muzieksmaak. Nou ja, als nou een land met zoveel overmacht wint als Zweden gisteravond... ...dan zie je dus dat het, ondanks al die... Uh, verschillen uh, die er zijn, er een, een rode draad ja. zit dat iedereen zegt... ja, nee, dit, dit is gewoon het beste nummer van het festival. Ja. En dat is ook mooi. En dat betekent dus ook, hè, Zweden heeft dus nu gewonnen... dat uh, volgend jaar het uh, Songfestival in Zweden is. Dat scheelt wel weer een hele discussie over mensenrechten, hè? Dat scheelt een <laughs> discussie ja. over, uh, over mensenrechten, inderdaad. We zitten hier uh, in Amsterdam, dat is in naam een democratie... Uh, maar dat is absoluut geen democratie zoals wij uh, uh, dat kennen. Uh, denk maar eens aan de, aan de, de persvrijheid, de, de vrijheid van meningsuiting. Uh, uh, dat is hier uh, nog helemaal niet uh, geregeld zoals wij dat in Nederland uh, kennen. Mm. Het is ook een land nog steeds uh, heel uh, jong. Hè? De Azerbezaam is pas sinds 1991 onafhankelijk. Daarvoor heeft het altijd onder het... Uh, het communistische juk van de Sovjet-Unie uh, gezeten. Um, dus ja, er zijn echt wel dingen die ze beter kunnen. Het maar jij hebt er in ieder geval van wel van genoten daar. Is, het aardige van het festival is dat uh, daardoor uh, ook daarvoor uh, wel weer uh, wat aandacht uh, is uh, gevraagd. Ik was uh, voor het Eurovisie Songfestival. wisten de meeste mensen überhaupt niet dat Baku de hoofdstad van Azerbeidzjan was. Laat staan waar het lag. Ja. en nu in ieder geval wel. Ben je er volgend jaar weer bij in Zweden? Um, als het ook maar even kan, ga ik zeker naar Zweden. Vermoedelijk is het in Stockholm, dus uh, we kunnen vast uh, boeken. Goed. Frits Hoefnagel, dank je wel. En uh, ga nog even slapen, zou ik zeggen. Dat ga ik zeker doen, dank je wel. <laughs> Dag. Dag. Elke week krijg je een BNN University Backstage en kijk je achter de schermen. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen René, Wieke en Nathalie eigenlijk allemaal? Nathalie geeft je deze week een extra uitgebreide update. Dit keer de festivaleditie. BNN University Backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage update van zondag 27 mei. En je hoort het al, dit keer komen we niet vanuit de studio... maar zijn we gewoon lekker live op Amsterdam Open Air... Normaal haal ik natuurlijk elke dag koffie tijdens mijn stage bij BNN Today, maar nu niet. Hey Wieke, ga je even bier halen? Oh. <laughs> Hoi, mag ik twee biertjes? Uh, heb je je D-kaart bij je? Moet dat echt? Ja. Voor mensen onder 16 mag ik geen alcohol weggeven. Ja. Maar ik ben 19. Ah, oh, Wieke, je lijkt ook net 16. <laughs> maar dankjewel. Goed, we zijn hier op Amsterdam Open Air om BNN University te promoten. Maar weten die mensen hier eigenlijk wel wat dat is? Wat is BNN University? Wat? Geen idee. Nou, ik zou niet zo uh, kunnen zeggen wat het is, maar ik heb wel eens van gehoord. Wat denk je dat het is? Jonge mensen van BNN, zoals jij, die uh, mensen gaan interviewen op een festival, mm. bijvoorbeeld nu waar we zijn. Geen <laughs> idee. Ik heb nooit van gehoord. Uh. Oh, volgens mij stelde het een, een oh, wat is het dat je een, een spreker vraagt Omdat studenten die de kant op kunnen komen om een, een vraag te stellen aan de belangrijke persoon? Ja, dan nooit gehoord. Daar. Ja. Duidelijk geen idee dus, maar daar hebben wij gisteren eens even verandering in gebracht. Wick en ik hebben we namelijk een live uitzending gemaakt op het festival. En dat klonk zo. BNN University Festival Tour Live vanaf Amsterdam Open Air. Nou, ik sta vandaag op Amsterdam Open Air samen met Nathalie en we zijn een uitzending aan het maken om B&A University te promoten. En het is echt fantastisch, super mooi weer, honderden mensen voor de bus waarvan we uitzenden gaan helemaal uit hun plaats. En we gaan zo meteen wat DJ's interviewen, we gaan uh, wat leuke plaatjes draaien en we hopen natuurlijk om wat nieuwe feuten naar binnen te trekken. Maar het is vooral echt bloedheet hier binnen en ik heb het bijna een beetje gehad hier. Hebben we het toch zwaar hè? De hele dag op het festival staan, echt kut leven. Ja, en uit dat hete ding wilden we dus zo snel mogelijk weg. Maar er waren gelukkig op Amsterdam Open Air ook genoeg andere dingen te doen dan alleen maar radio maken. Zo kan je bijvoorbeeld je DJ skills oefenen. Oké, okay, we staan hier bij de remix stand en wij gaan dus even kijken hoe het is om DJ te worden. Want al die DJ's vandaag, uh, wil ik het zelf ook even proberen. Dus ik moet nu een fluoriserend pak aantrekken. Mag ik pet En een pet op. En dan zien we eruit zijn hele coole DJ's, denk ik. Ga gaan ik dan niet dicht? Oh, kut. Pak je hem nu kapot? Oh wacht, is het dicht? Okay. Uh, eigenlijk zijn het allemaal verschillende soorten knoppen en uh, die worden dadelijk uitgelegd ook nog. En dan hoor je alle verschillende geluiden en dan uh, ga je het ervaren. Ja. Ja. Er wordt zeg maar een, een remix gemaakt van een al bestaande track en wij kunnen hem nog verder gaan maken, maar het wordt ook opgenomen, daar hangt een cameraatje, mm. dus het wordt een clip. En een remix, Welcome en die kijk, kijk je naar de hand terug. En nu gaan we beginnen. Oeh, This de uitleg! How it works. sound effects. <hums> Synthesizers. <hums> Snares. Bass drums. Hi-hats. Swish effects. Psychedelic effects. Conga drums. Start the try-out now. Oké, okay, probeer maar. We maken nu dus onze eigen track, hè? Oké, zo vet! Het klinkt wordt heel lelijk, maar het klinkt wel. Dus we staan gewoon maar op een paar knopjes. Get ready to record. Dit geboten, Three, oh, dat was oefenen. 3, 2, 1, go! Misschien moeten we gewoon maar blijven radio maken. Misschien is dat beter. Verder hebben we ook een paar potentiële feuten getest. Want tijdens de selectiedag voor BNN University krijg je deze vliegensvlugge vragen voor je neus. Wie is je favoriete klusjesman? Uh, Patrick. Patrick, ken je de klusjesmannen niet? Nee. Stel de aarde vergaat dit jaar, wat zou je dan nog willen doen? Uh, alles wat ik nu doe eigenlijk. En dat is? Allemaal oh, leuke dingen. Naar feestjes gaan, een beetje biertje drinken. Uh, op vakantie. Waarin? Naar uh, Bonaire. Uh, sowieso nog open air meemaken voor volgend jaar. Ja. Slappe seks of een spannende film? Uh, de eerste. Slappe seks. Ja? Slappe seks, nee. Sowieso niet. <laughs> ik wil gewoon seks, dat was wel beter. Gewoon de seks. tweede, de tweede. <laughs> slappe seks. De eerste was slappe seks. Slappe seks. Nou, dat doen we een spannende film. Mannen of vrouwen? Uh, vrouwen. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Uh, stevige sex. <laughs> seks. Seks? Uh, nee, nee, nee. Shit, altijd zo graag. Uh, uh, ja, oh. uh, dat weet ik niet zo goed. Uh, heel veel. Eén ding: concert van John Mayer. Slappe seks. Goeie seks. Liever een pil of van Bill? Van Bill. van Bill. BNN associeer ik het meeste met spuiten en slikken. Luke Eking of Crazy Radio? Eh... Uh, Crazy, crazy Radio. Ja, heel goed. Yeah. Snappe seks. Goed, nog even oefenen dus, zou ik zeggen. Lieve aankomend BNN University'ers. Waarom zou je in god, god, godsnaam aanmelden voor BNN University? Uh, nou... Uh. Geen idee? Ja. Ik zou het nu willen hoor. Je krijgt de radioles van Koen en Sander. Moet je eigen programma maken. Jezelf terughoren op Radio 1. Wie wil dat nou? En dan ook nog eens je eigen jingle inspreken. Dat ze dat zelf doen. doen, doen, doen, doen. Schrijf je dus vooral niet, niet, niet, niet in via bnnuniversity.nl. Zouden ze dat geloven denk je? Ja, ik denk het wel. Dus, wil jij nou ook radio maken bij BNN? Meld je dan nu aan op bnnuniversity.nl Of kom gewoon naar de festivals waar we verder nog heen gaan. Je vindt ons nog op Extrema, Appelsap en op het Solar Weekend Festival. Dat was het. Oh ja, en vraag je je nou af waar René is? Die lag uh, vandaag de hele dag in de zon aan het strand. Maar daar hoor je straks meer over in 4-7. Tot volgende week. Hoi! sleep is nice, coldplay. Het is vijf minuten over half zeven. Tijd voor het nieuws met onze in Alicante geboren Nederlander... Ivo Wiggis, Nieuwenhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola señoras y señores, Muy buenos días. Las noticias de hoy. De Spaanse politie heeft op een snelweg in de provincie Alicante... een Nederlander aangehouden die 111 kilo hars en 35 kilo wiet in zijn auto vervoerde. Hij was op weg naar Nederland met de softdrugs, melden verschillende Spaanse media... De Nederlander bezit een stuk land bij de plaats Catral, waar de drugs voor transport waren verstopt. De politie nam daar onder meer een pistool, munitie en geld in beslag, net als zeven auto's en vier motoren. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zit er in Spanje ruim 200 Nederlanders vast voor een drugsdelict. De Policía Nacional heeft in Torrevieja vijf mensen aangehouden die handelden in nagemaakte producten. De speciale politieeenheid Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta... ontmantelde ook een opslagplaats. Honderden dvd's, cd's, riemen, zonnebrillen en hoofddeksels... samen goed voor een straatwaarde van ruim 80.000 euro... werden in beslag genomen. De ontmanteling maakt deel uit van een operatie van de politie in Alicante... om de overlast van illegale verkopers... die hun waar aanbieden aan toeristen op stranden, pleinen en terrassen tegen te gaan. De oogst van Nisperos, een typisch Alicanteze vrucht die lijkt op een kruising tussen een appel en een persik, is nadelig beïnvloed door de extreme kou in februari en maart. Op dat moment waren de Nispero-vruchten zich al volop aan het ontwikkelen en de late kou zorgde ervoor dat de vruchten zijn bevroren of in hun groei zijn onderbroken. Volgens de agrarische coöperatie van Cayoza dan Saria, de gemeente die een groot deel van de Spaanse Nispero-productie voor haar rekening neemt, zullen dit jaar circa 11.000 ton geoogst worden, 3.000 ton minder dan vorig jaar. Bovendien zullen de vruchten kleiner zijn en van minder goede kwaliteit. Vorig jaar was juist een heel goed jaar met grote en kwalitatief zeer goede vruchten. En dan el tempo, ofwel het weer. Alleen maar zon, geen nueve, regen. En het kwik weigert de hele week te zakken onder de 25 graden. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1, het nieuws van Alicante. Waar gaat het ondertussen over op Twitter? Hashtag BNN is trending. En dat vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk... Maar dat komt omdat het deze week precies tien jaar geleden is dat Bart de Graaf overleed. Afgelopen vrijdag zat ik op het strand in Zandvoort met al mijn BNN-collega's. En daar dronken wij een biertje op onze kleine roerganger. En vannacht waren er op Nederland drie allemaal oude programma's te zien van Bart de Graaf. En daar werd heel veel over getwitterd. Kasper Meijer die zei bijvoorbeeld die goede oude gekke Bart de Graaf. Leuk om weer eens te zien, hashtag teringtubbies. En mijn collega Domien Verschuren die twittert nooit meer naar bed dankzij Bart de Graaf. Wat een gouden televisie. Waar ook veel over getwitterd wordt, is het Eurovisie Songfestival. Wij hadden het er net ook al even over in deze uitzending met Frits Hoefnagel. De meningen over de Zweedse winnares zijn verdeeld. Charlie Luske die zegt bijvoorbeeld, dit is gewoon songfestival onwaardig. Zo goed. Femke Halsema die denkt er anders over, die twittert. Mijn kinderen die doen het beter op zwemles. En dan werpen we nog een blik op de buienscan. Er is geen volkje aan de lucht. Dus geen buien. Dit is Ed Sheeran, The A-Team.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 Kijkcijfer Bingo. Wat is er allemaal te zien deze week op de televisie? Dat hoor je in het Kijkcijfer Bingo. Deze keer met mediaredacteur G.J. G.E. G.J., G.E., goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat is jouw eerste tip? Nou, mijn eerste tip is eigenlijk een, een meer soort verbazing, namelijk Jolante op drie. Ik heb er van de week naar zitten kijken en ik had echt zoiets van: wat is dit? Wat ja, is ik het? weet het niet. <laughs> wat is het? Nou ja, ik verbaas me er vooral over. Ze was van de week bij Dirk Kuyt. Ik weet niet of ik het gezien heb. Nee, ik heb niet gezien. En uh, daarvoor zat ze bij Jesser. En dat deed ze heel erg leuk. Daar stelde ze goede vragen. Het was heel spontaan. Maar dan komt ze bij Dirk Kuyt. Duidelijk iemand die ze kent. Mm -hmm. Waar ze volgens mij ook al thuis is geweest. En dan gaat ze een beetje heel slecht acteren. Alsof ze nog nooit in dat ja. huis was geweest. Terwijl ik had liever gehad dat ze had gezegd van... Oh, ik ben hier al heel vaak geweest. Maar vertel nog een keer over iets. Ik vond het een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik vond het een beetje heel apart. Maar vind je... Uh, dit was alleen bij Dirk Kuyt. Over het algemeen gaat ze niet bij mensen langs die ze kent. Vind je dat ze het over het algemeen wel goed doet? Ja, dat vind ik van wel. Ik vind dat ze uh, inderdaad uh, af en toe iets geforceerd vragen stelt. In de zin van... Uh, uh, dan merk je heel erg dat ze, in, dat, er, der, ja, dat ze echt de vragen heeft ingestudeerd. Dus het is nog niet echt een interviewer zoals Yvonneer dat natuurlijk is. Maar ze doen het wel goed. Ik vond dat ze bijvoorbeeld bij Jesser uh, uh, afgelopen week hele leuke vragen stelde. En ook op het moment dat, hij zegt, dat ze zegt van ik wil een kopje thee... Dat hij zegt, oh, oh, daar ben ik blij om en ik kan geen koffie zetten, dat ze er dan wel op doorvraagt, terwijl ze kan ook denken, ja, <laughs> Over dat koffie kan dat, zetten. Ja, dat vind ik dan wel leuk om te zien. Dus wat dat betreft, doet ze het wel goed. Ja. Vanavond hè te zien. Ja, hoe laat? Volgens mij om half tien. Oké, okay, om half tien. Jolante op drie. En het is natuurlijk kijkcijfer Bingo. Hoeveel kijkers? Ja, ze zat, bleef onder het miljoen haken. Dus ik denk nu dat we ook op de 800.000 blijven zitten. Je tweede tip. Ja, dat is natuurlijk... He, vrijdag is natuurlijk de soap van Nederland jarig alweer. 4500 afleveringen van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ben jij dus, een groot fan? Ik ben weer fan aan het worden, moet ik uh, helaas toegeven. Helaas? Ja, het is toch een soort van guilty pleasure waar je het liever niet <laughs> over hebt... omdat je liever naar het acht uur je nou kijkt naar Goede Tijden. Maar ik vind... Ja, het heeft wel weer wat. Het is inderdaad wat jonger, wat frisser, wat scherper geworden. Uh, uh, goede... Ja, maatschappelijke dingen erin. Er zitten nu die twee Turkse meiden erin die de hele wereld op de kop ja. zetten. Uh, ja, ik ben wel fan. En natuurlijk vrijdag Ludo en Janine die voor de derde keer in het huwelijk trouwen uh, die in het huwelijk gaan. Ja, dat wordt de uitsmijter, hè? Want het is ook direct de laatste uitzending van het seizoen. Dat klopt. Ja. Er, kom, er gebeurt weer van alles. Vorig jaar eindigde ze natuurlijk al met een bruiloft. Dus eigenlijk is het dan nat dan om jaar achter elkaar te eindigen met een bruiloft. Maar schijnbaar zijn ze er dit jaar toch voor gegaan. Er mm schijnt -hmm. van alles te gaan gebeuren. Het wordt natuurlijk één groot, er een dood een dood groot drama daar in Meerdijk. Maar ik heb er wel weer zin in. Wie wordt er doodgeschoten? Ja, dat weten we dus nog niet, of er iemand doodgeschoten wordt. Uh, het, het schijnt meer dat het dit jaar, dat was vorig jaar natuurlijk een hele grote cliffhanger... met uh, dat, dat meisje wat iedereen op die bruiloft probeert neer te knallen. Dit jaar schijnt het toch meer een soort emotionele cliffhanger te worden... met mensen die achter dingen komen die niet waar zijn... Oh. en vreemdgangers die, die geoud worden en dat soort dingen. Dus het schijnt. volgens mij gaat het, gaat, draait het dit jaar niet om van gaat, blijft er iemand leven of gaat er iemand dood. Lekker soapje in ieder geval. Dat zeker. Ja. En hoeveel kijkcijfers? Ja, dat is dus een moeilijke, want ze gaan normaal altijd al half, o bijna soms over het achtuurjournaal heen. Ik denk, omdat het de 4500ste is en de laatste, denk ik dat ze op 2,1 miljoen kijkers uitkomen. Zo, dat is best ja, uh, wel veel. Ik wat zijn ze het record van goede tijden? Ja, het record ligt volgens mij nog veel hoger. Um, ik denk dat dit zo hoog is, omdat ze natuurlijk voor Hollands Got Talent zitten. Mm -hmm. um, Na het uh, RTL-journaal? Na het RTL-signaal, en het is wel overal redelijk aangekondigd dat dit de, de 45 ste is. Dus ik denk dat heel veel mensen die af en toe kijken. Van, toch nog even de laatste meepakken. Eh, zodat ze weten waar ze, als ze aan het einde van de zomer weer inhaken. waar ze er dan bij zijn. En tot slot, GJ, als je niks vindt op de beeldbuis. Uh, de downloadtip van de week? Ja, <laughs> mijn downloadtip van de week is Revenge. In eerste instantie is het een serie over een meisje die een rijke familie in New York probeert terug te pakken in, op uh, de Hamptons. is een soort zomereiland vlakbij New York. En dat begint allemaal heel erg, ja, soapie, dramatisch. En dat blijft het ook. Het blijft een uh, soap waarin niemand is wie het die is. Iedereen loopt op elkaar ontzettend dwars te zitten. Uh, zij wordt verliefd natuurlijk op de moeder of, of de vrouw of de, de zij wordt natuurlijk verliefd op de zoon van de vrouw die ze uiteindelijk neer wil halen, want die hebben allemaal haar vader uh, heel veel kwaad aan gedaan. Wat natuurlijk een ontzettend mooi driehoekje wordt. Uh, het is allemaal goed geacteerd, het is goed gedaan. Het doet een beetje denken aan die soaps in de jaren 80 aan Dallas en aan Dynasty. Maar dan naar nu gebracht en het is echt ontzettend ja, twist overal. Mensen gaan dood, mensen blijken in één keer iemand anders te zijn. Mensen gaan elkaar lopen chanteren. Ja, Daar gaan mensen. Dus voor de gemiddelde drama, soapliefhebber, een absolute tip. Ja, dus het, is net, het is net niet over de top, maar net wel wat dikker aangezet. Uh, hele goede tip. Het eerste seizoen is echt een ontzettend succes. Met ontzettend goe uh, goede tijden, slechte tijden-achtige cliffhanger. Uh, uh, en het tweede seizoen komt eraan. Dus ik zeg uh, downloaden en kijken deze zomer. G.J. Kooiman, dankjewel. Alsjeblieft. PNN. 4-7. Radio 1. Het is tijd voor de wekelijkse column van Pieter Derks. Pieter spreekt. De Tweede Kamer ging deze week akkoord met het Europese noodfonds. We gaan met heel Europa samen 700 miljard euro in een potje stoppen. Dat zal een behoorlijk potje moeten zijn. Al moet ik eerlijk zeggen, ik heb totaal geen idee hoe 700 miljard euro eruit ziet. staat er überhaupt een potje waar zoiets in past? Kunnen er zoveel nullen op het schermpje van je internetbankieren? Past het afschrift van zo'n rekening nog wel door een brievenbus? Maar de allerbelangrijkste vraag is natuurlijk... hoe slecht gaat het nou eigenlijk met ons... als we in staat zijn met z'n allen even 700 miljard euro bij elkaar te harken? Ik hoor de hele tijd iedereen maar roepen dat we in crisis verkeren. Dan zou het natuurlijk wel ontzettend stom zijn... om zoveel geld op een Zwitserse bankrekening te parkeren. Dat zou zijn alsof Somalië enorme loodsen vol met rijst zou stouwen... onder het motto dat is voor als we honger krijgen. En het meest tragische is nog, we hebben die 700 miljard ook helemaal niet. Alle Europese landen op Liechtenstein na hebben een staatsschuld. Dat betekent dat we geld moeten gaan lenen van de bank om in dat potje te stoppen. Het potje waarmee we dan weer garanderen dat landen als Griekenland en Spanje hun leningen terug kunnen betalen. We lenen dus geld om onze leningen te betalen. En dat noemen ze ESM. Maar het doet mij toch verdacht veel aan DSB denken. Blijkbaar heeft iemand in Brussel per ongeluk Dirk Scheringa aangenomen. Misschien in eerste instantie alleen maar om een paar schilderijtjes op te hangen, omdat hij die zelf toch nog in de opslag had liggen. Maar toen bleek hij handig met cijfertjes te zijn. En toen zei iemand op een dag tegen hem, Dirk, kun jij ons niet een beetje helpen met dat noodfonds? En dat liet Dirk zich geen twee keer zeggen. Het zou mij niet verbazen als ze straks in goedkoop gemaakte reclamespotjes blije Grieken grote breedbeeld televisies in hun auto zien schuiven en een voice-over roept Nieuwe Badkamer, kijk snel op noodfonds.eu. Het volgende EK wordt waarschijnlijk gespeeld in het noodfondstadion... waar dan FC Scheringa voetbalt. Tegen die tijd alweer de grootste club van Europa dankzij miljardeninvesteringen. Omdat Dirk Scheringa zijn collega's in Brussel ervan wist te overtuigen... dat heel veel dure en overbodige spelers kopen... ook een manier is om kapitaal op de bank te zetten. De crisis van 2008 voelt er weer als iets van decennia geleden... als een heel andere tijd, gezien alle zwetende ministers van Financiën... die in de jaren daarna beloofden deze crisis uit te roeien... en het allemaal anders te gaan doen. Maar eigenlijk is er dus niks veranderd. Nog steeds luisteren we allemaal bibberend naar wat dubieuze kredietbeoordelaars te melden hebben. Want we hadden er deze week in Nederland zelf nog eentje op bezoek. Nog steeds kan een bedrijf als Facebook voor een veel te hoog bedrag naar de beurs. Zodat bankiers kunnen cashen en beleggers naar hun geld kunnen fluiten. En nog steeds lenen we geld om onze leningen veilig te stellen. Om het maar eens vrij naar een oud AZ-trainer te zeggen. Zijn die bankiers nou zo slim of zijn wij nou zo dom? Pieter Derks was dat. Vandaag is de laatste dag van de Giro d'Italia. De eerste grote wielerronde van dit seizoen... wordt vanmiddag afgesloten met een tijdrit in Milaan. Leon je, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent wielerliefhebber. Je schrijft voor de website koers.nl. Ondertussen ben je ook nog eens een keer de drummer... van de brand The Gasoline Brothers. En jij, belangrijkste, jij hebt de afgelopen weken... de Giro voor ons gevolgd. Klopt, ja. ja. Nou, vandaag de laatste etappe, de tijdrit, uh, maar ja. eigenlijk ging het om de koninginnenrit van gisteren, hè? Ja, ja, en eigenlijk uh, dacht ik vandaag aan de telefoon te zitten met jou en te kunnen vertellen van, nou, die Giro is beslist en ja. we zijn er klaar mee. Maar het liep toch uh, heel anders, <laughs> Ja. Uh, want het was gisteren eigenlijk uh, ja, een fantastische rit. En, en ik zag mensen op Twitter die het zelfs uh, het mooiste stukje uh, wielergeschiedenis van de laatste jaren noemden. En waar uh, dus, lag ja, dat dan aan, dat het zo mooi was? Nou, het, was een, het was een hele mythische etappe met twee bergen erin, de, de, de Mortirolo en de Stelvio. Ja, daar, daar is gewoon wielergeschiedenis op geschreven de afgelopen vijftig jaar. He, als je namen als Coppi en Pantani hoort, dan weet je ja, wat voor status die, die bergen hebben. Maar goed, dat betekent eigenlijk nog niks. Want als die renners er geen zin in hebben... en niemand kan, kan aanvallen, dan, dan is het nog steeds saai. Maar gisteren was er een, een jonge Belg, Thomas de Gent. Die is pas 25. En die, die reed die twee bergen op alsof ze er niet stonden. En, mm -hmm. en nou ja, die heeft gewoon echt een... een... Een soort aanvalslust laten zien dat we, dat we in de Tour de France bijvoorbeeld de laatste jaren niet meer hebben gezien. Uh, en, en hij pakte zoveel voorsprong dat hij zelf op een gegeven moment nog het, de, de roze draai aan het bedreigen was. Dat is ja. uiteindelijk niet gelukt. Maar hij staat nu vierde in het alge algemeen klassement. En uh, nou ja, het zou maar zo kunnen dat hij uh, alsnog de Giro wint. Ja, want is, uh, hoe lang is dat geleden dat je, een keer, hè, dat, dat, dat je in de laatste rit nog in één keer iemand vanuit het niets het podium opkomt? Ja, ja, vanuit het niet is misschien wat overdreven, want hij stond wel achtste in het algemeen klassement. Maar hij heeft natuurlijk wel inderdaad een enorme sprong uh, gemaakt. Nou, eerlijk gezegd kan ik het me niet herinneren dat het in, uh, in die laatste dagen van een grote ronde gebeurd is. Uh... Ja, dan ga je, ik moet dan gelijk denken aan die verhalen van Faust Coppi die uh, in de, <laughs> de laatste dag van de Tour nog een achterstand van 30 uh, minuten of zo <laughs> inhaalde. In vroegere tijden ja. konden ze inderdaad nog wel eens een, een half uurtje goed maken. Ja. Maar dat, dat zie je Lijkt nu net dat alsof uh... ik heel veel van wielrennen weet, maar ik heb gewoon het boek van Anke de Vries vroeger gelezen. Maar... <laughs> heel goed, heel ja. goed. Ja. Had je me bijna te pakken. Ja. Uh, maar, maar koffie inderdaad, in zijn tijd kon je nog een half uur voorsprong nemen en dan kreeg je aan de finish ook nog een minuut bonificatie, dus bonus erbij. Dus uh, ja, daar, daar gebeuren dingen die, die je tegenwoordig niet meer ziet. Maar ja, daarom is het ook een beetje een, een schaakspel, een millimeterspel geworden te weerrennen. Yeah. En, en de klacht is vaak van mensen die het zo uh, met een half oog volgen, dat het zo saai wordt. Maar ik denk dat we uh, dat gisteren even bewezen dat het, uh, dat het helemaal niet meer saai is. Nee, hey. hey, want uh, de roze trui, hè, de, de, de gele trui van de Giro, maar zo te zeggen, die uh, uh -huh. draagt Rodriguez op dit moment. Klopt. ja. Maar ja. Uh, de, gaat hij hem houden? Nou, eigenlijk is de algemene verwachting dat hij hem niet gaat houden. Nee, hij heeft maar 31 seconden voorsprong op, op Hesjedal, een Canadees. Nou, die kan veel beter tijd rijden dan uh, Rodriguez. En vandaag wordt de Giro afgesloten met een, een tijdrit van 31 kilometer. Uh, en Carpoli, de nummer 3, staat ook nog maar op 1 minuut 51. En dan de Gent op 2,18. Dat zijn hele kleine verschillen. Uh, de verwachting is dat in ieder geval Hesjedal en de Gent die kunnen allebei een hele goede tijdrit rijden, dat die gaan stijgen. Uh, en Rodriguez, ja, die, die staat erom bekend dat hij in een tijdrit soms wel zes minuten verliest. Uh, dus nee, hij, uh, ik verwacht dat hij, niet, uh, dat hij het niet gaat redden. Er wordt wel eens gezegd van als je zo'n trui om je schouders hebt... dan kun je meer dan je normaal gesproken zou kunnen. Mm -hmm. En dat is denk ik ook wel waar. Maar 31 seconden is wel heel weinig. En ja, als je normaal gesproken beetje... zes minuten verliest, dan uh, klinkt dat niet ja, echt goed, dan, uh... nee. Precies, daar hebben we hebben het wel over ja. een wat langere tijd, maar ik denk niet dat hij het gaat redden. Dus ik denk dat we vanmiddag een, een huilende Rodriguez in, in Milaan gaan zien. Oh. Ja, het is, het is triest, maar ja, dit is nou net een van die disciplines die hij niet beheerst. Dus uh, nee, het is niet anders. Ja, maar dat is toch ook lullig hè? Dat je, als je een, ja, als je gewoon niet kan tijdrijden, kun je nooit zo'n ronde winnen. Nee, dat klopt, dat klopt. En eigenlijk, uh, we hebben bijvoorbeeld in Nederland een aantal klimtalenten, hè? Geesink, uh, Mollema, Kruiswijk. Mm -hmm. En die hebben allemaal dezelfde handicap. Die kunnen ook niet heel goed tijdrijden. Ze zijn er ook niet heel slecht in, maar ze zitten niet in de top. Maar kun je en... dat niet gewoon trainen? Net zoals penalties bijvoorbeeld. <laughs> ja, ze zeggen het hè. Ja. Uh, daar, ik, ik denk inderdaad dat het wel voor een deel te trainen is, maar het is ook voor een heel groot deel aanleg. Mm -hmm. En, en je, hebt ook, je had vroeger Miguel Indy Rijn of Jacques Anquetil. En die mannen die konden eigenlijk alleen maar tijd rijden. Heel hard tijd rijden. En in de bergen zorgden ze gewoon dat ze in het wiel zaten van de favorieten... Ja. en er nooit meer uitkwamen. En zo wonnen ze de grote rondes. Dus ja, het, het is toch... Als je, als je door de geschiedenis kijkt... dan zijn het altijd de tijdrijders die het beter hebben gedaan... dan de klimmers in de eindklassementen. Hm. En de grote verrassing voor ons Nederlanders... was natuurlijk deze Giro Tom Jelte Slachter. ja. ja. Hoe, hoe staat hij er op dit moment voor? Nou, het... het aan de ene kant goed en aan de andere kant niet zo goed. Dat wil zeggen, hij staat, uh, ik meen uit mijn hoofd, op de 33e plaats. Uh, dat, is, dat is helemaal niet slecht. Uh, maar uh, we hadden iets meer van hem verwacht. Uh, vorig jaar uh, was het debuut van, van Steven Kruiswijk in de Giro. Die werd meteen negende. Uh -huh. Het jaar daarvoor uh, was Bauke Mollema, die werd dertiende. Dus eigenlijk hadden we een beetje gehoopt... dat, uh, dat Slachter ook in die, uh, in die top 15 uh, zou kunnen rijden. Nou, dat is hem niet gelukt. Maar hij heeft zich gisteren uh, tijdens die, uh, die mooie etappe wel laten zien... En hij heeft uh, bij één aankomst waar een hele steile heuvel aan het eind zat, heeft hij ook wel echt indruk gemaakt uh, met de mooie sprong die hij daar uh, maakte. Dus ja, hij heeft het dit jaar nog niet kunnen laten zien, maar we, we als wielerliefhebbers verwachten wel dat hij, uh, dat hij over een paar jaar boven komt drijven. Kan hij wel, kan mannen... hij wel een beetje tijd rijden? Uh, ook niet zo heel erg goed. Nee. Ja, klopt, ja. nee, nee, dus in Nederland hebben we wel een paar goede tijdrijden. Lieve Wester is er zo één, maar... Misschien dat we die nog gaan terugzien in de tour eh, dit jaar. Ja, precies. Dus uh, Ryder Hesjedal die wint waarschijnlijk de Giro, denk je? Ik, uh, ik zou mijn geld vandaag op Ryder Hesjedal zetten. Maar ik hoop natuurlijk dat het dan wel wordt. Ja, zou mooi zijn. Zo Leo Geijen, dankjewel. En dankjewel ook voor de updates afgelopen weken over de Giro. Graag gedaan. Het is vandaag Pinksteren. Maar wat betekent dat eigenlijk? René van BNN University die ging op straat en vroeg het aan een paar willekeurige voorbijgangers. Wat betekent Pinksteren? Oeh, uh, oh, uh, dit heeft iets te maken met de wederopstanding van Jezus Christus, denk ik. <laughs> Geen idee. Um, ik leef hemelvaart, dan komt hij terug op aarde en met pinksteren. Dan, volgens mij, dit, hij dan zijn openbaringen aan uh, Petrus en zo, denk ik. <laughs> de heilige geest kwam uh, terug uit uh, daarboven. En, en wat, wat gebeurt er? op al die apostelen die samen zaten te eten, volgens mij. Heel ja, goed van jou. Goed van mij, hè? Heel ja, goed van jou. Ja, klopt dat? Weet ik niet. nee, nee Ik zat iets, ja. iets, iets met geloven en zo, hè. <laughs> nee, ik zou het eigenlijk niet weten. Weet jij het? Ik zit er ook even na. De hemelvaart gaat <laughs> ja. terug naar de hemel en dan ja. Pinksteren. Ja, yes. Ik vind ja. het wel erg dat ik het niet weet. Dan... Ik ja. zag laatst al die mensen op, op tv, ja, toen ze ja, vroegen ja. wat hemelvaart was. En toen wisten ze het ook niet. Ik vond ik zo dom. Dat vind ik wel dom. En nu weet ik het ook niet. Ik ben wel wat kerstmis. Je gaat het opzoeken? Ga nu opzoeken. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de 49e dag na Pasen. Had je dat geweten? Nee, zeker niet. Ja, dit is alweer het, bijna het laatste minuutje van 4 deze zondagochtend. En naast mij zit Kiva Alous, de presentator van het programma. Zometeen na 7 uur. Dit is de zondag. Jij weet waarschijnlijk wel wat Pinksteren is, hè? Ja, ja. ja, ja. Nou, uh, Mo moet ik het uitleggen? Over... Nee, nee, we hebben het net gehoord. Uh, <laughs> okay. René van BNN University vroeg het aan een aantal mensen op straat. en Eigenlijk wisten maar heel weinig mensen wat het was. Is Zoals ja. zo vaak bij uh, uh, feestdagen waar we wel vrij ja. voor krijgen en zo. Precies, ja. ja. ja. Jullie hebben zometeen wederom een bijzondere gast. Zeker, ja. In het kader uh, van Pinksteren uh, uh, hebben we uh, de actrice en kunstenaar Gerda Haverton. En die heeft op ons verzoek een Brief aan God geschreven. En dat is een serie die we. Um, die loopt al tien jaar. En op bijzondere dagen vragen we dan mensen om een Brief aan God te schrijven. En die komen die dan bij ons voorlezen. En we praten daar uitgebreid uh, over door. En dat doen we vandaag met. Uh, een bijzondere actrice, Gerda Haber, ja. Die we allemaal kennen. Mooi. Zeker blijven luisteren zometeen na het nieuws van 7 uur hier op deze zender. En. En. Je hoort hier 400 actievoerders, 400 schapen, een handvol honden en een paar herders. Vroege vogels loopt een stukje met ze mee tussen Epe en Arnhem. Uh, uh, actie, actie, maar dan op z'n schaaps. Uh. Natuurlijk ook veel vogelzang, want met het mooie weer wordt dit weekend de piek van de vogelzang verwacht. En als er nog tijd over blijft, eikenprachtkevers, live muziek van Wooden Wind, waterjuffers, Big Broeder en de Vare Haan.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 In Bahrein blijken westerse camera's staatsvijand nummer 1. Ook onze apparatuur wordt in beslag genomen. Maar het volk schreeuwt om aandacht. Unieke beelden, geschoten vanuit de heup. In Paul Rozemuller en de Arabische Revolutie vanavond om 5 voor half 9 bij de ICON op Nederland 2. Dit is Radio 1.